Jelie met het NOS-journaal. De ondernemingsraad van de Tweede Kamer heeft geen vertrouwen in de politieke top meer. Dus ook niet in Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Dat zegt de voorzitter van de OR Michel Meerts tegen Nieuwsuur. Hij zegt dat hij niet denkt dat Bergkamp de scherven nog kan lijmen zoals ze heeft aangekondigd. De schade is volgens hem te groot. Er is geen vertrouwen meer bij de ambtenaren in de hele politieke top van de Tweede Kamer, zegt Meerts. De ambtelijke leiding stapte deze week op omdat hij de onrust rond het aangekondigde onderzoek naar Oudkamervoorzitter Ariep aan Bergkamp wijdt. President Poetin en zijn Iraanse ambtgenoot Reza hebben, af, hebben afgesproken... dat ze de betrekkingen tussen hun landen uitbreiden... met name op politiek en economisch gebied, waaronder transport en logistiek. In de verklaring van het Kremlin wordt niets gezegd... over de levering van wapens door Iran. Rusland maakt in de oorlog in Oekraïne gebruik van door Iran geleverde drones. Onder meer om het Oekraïense energienetwerk te vernielen. Iran zegt dat die drones al eerder waren geleverd. Volgens Amerika zijn er deze Zomer nog tientallen drones gestuurd met militair personeel om erbij te helpen. Voor de provinciale statenverkiezingen heeft de Boerburgerbeweging de namen bekendgemaakt van 300 kandidaten. De partij doet voor het eerst mee in de provincies en meteen in alle provincies. Partijleider Caroline van der Plas is nu nog het enige Kamerlid voor de BBB. En in de eredivisie heeft Emma verrassend gelijk gespeeld tegen Ajax. Het werd in Emma 3-3. Bij rust was het nog 3-1 voor Ajax. Emma blijft door het ene punt zestiende. Ajax staat derde. Vanavond is ook nog de topper tussen koploper PSV en AZ. Nummer 2, Feyenoord, speelt morgen tegen Excelsior. En het weer vannacht droog en 4 graden, plaatselijk mist in het noorden, later vooral in het zuidwesten en morgenochtend ook nog een tijd. Daarna opnieuw zon, vooral smiddags en tussen de 11 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Joranda van der Velde van de ANWB.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 Mario Zandvoort, zaterdagavond op zzf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 Laatste shownieuws de party update. Er natuurlijk de tien boven beste plaat van de dansroom. Straks in het tweede uurtje DJ Mouso met zijn Global House vibes. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met de beste van de clubs uit Italië met DJ Kelly. En als opening worden we Alok, Ella Ira en Kenny Dope. Futuring uh, Never Dome. Deep Down. The de in my Mind Extended Remix. Ook een plaat die al uh, redelijk vaak gecoverd is. Je hoort zelfs Crystal Waters erop. Eh, want officieel is het haar eigen nummer. En dan uh, uh, nog een stukje van Kenny Dope natuurlijk voor de Nightwalk. Zo meteen een beetje shownieuws, maar eerst even lekker muziek, want daar was ik aan je radio gekluisterd. Zometeen Disclosure en Raya met Waterfall, maar eerst die Angelo Ferrari met Oh Gevaar. En nee, we gaan nog niet weg, maar ja, de plaat heet gewoon zo. Uh... stage. Saturday's 9 to midnight on your number one, C-C-C-FM. -C M F fm I only see you and I, in a crowded room, you're my decision. Oh, we've been blurring the minds. In the crowded room, I guess I kissed him, kissed him. Oh, now baby, hold on, hold on. Pushed you back for so oh. and I'm all out of good excuses no This may be a mistake, but I want your tattoos on my shoulders. If you were bubbling in pain, I'd need you to the sky and toast this hopeless. Oh, well now, baby, hold on, hold on, push you back. To e e e e I'm gonna go get Jack Jones en uh, Martin Solveig Fusing crazy met Lonely Heart. En daarvoor rond Disclosure en Raya met Waterfall. En afgelopen week kreeg ik een beetje triest nieuws. Want uh, Pierre Carter... Zou je denken, wie is dat dan? Nou, dat is, uh, hij is bekend geworden als vader Abraham. Die is afgelopen dinsdag op 87 jaar geleverd overleden. Dat maakte zijn familie afgelopen vrijdag uh, bekend. Maar gisteren maakten ze het bekend, uh, maar uh, ik wist het al eerder. Over de doodsoorzaken do door de, de familie geen uitspraken. De zanger is vrijdagochtend, gisterochtend dus in het bijzijn van zijn liefde begraven. Hij was zanger, producent, muzikant en schrijver. En de laatste twee jaar schroede hij de publiciteit. Voor die tijd was hij een graag gezien gast in televisieprogramma's. En trad hij nog regelmatig op. In 2019 bracht hij voor het laatst muziek uit. Toen schreef hij zonder boeren geen eten op de melodie van tussen kroegen en kerken. En ja, hij scoorde in de jaren zeventig zijn grootste hits. Onder andere het kleine café aan de haven. Dat was 1975. En zijn grote doorbraak. Het smurk Dat was twee jaar later in 1977. De nummers leverde hem wereldwijd hits op. En de laatste genoemde hit, het Smurfinglied, koppelde hem voor altijd aan de kleine blauwe wezentjes. En hij was ook onder andere verantwoordelijk voor uh, uh, het Eurovisie Songfestival. Voor sommige Nederlandse artiesten heeft hij de teksten geschreven. En de laatste jaren werd er gezegd van hij wilde het schrijven. Nou ja, hè, niks verkeerds, maar eh, iemand die uh, al opa opa is, die, uh, ja, die moet je geen nummers meer laten schrijven. Maar hij heeft een mega carrière gehad. Hij is niet voor niks uh, wereldberoemd geweest. En nog slecht nieuws, Aaron Aaron Carter die is vorige week zaterdag dood aangetroffen in zijn huis in Californië. De Amerikaanse zanger die in de jaren negentig als tiener meerdere scorde, is op 34-jarige leeftijd overleden. Ja, is best jonge. overleden Carter was de jongere broer van Nick Carter. Die kennen we natuurlijk van de beroemde zanger als de beroemde zanger van de Backstreet Boys. En Aaron Carter laat er zo prins achter. En ze hebben nog gevonden in de badkuip. Om een elf uur uh, plaatselijke tijd uh, kreeg ze door dat een man in een bad was verdronken. Er had ook nog een zusje, Leslie, die ook op hele jonge leeftijd uh, is uh, overleden aan... Uh, en een overdosis en ook... Uh... Aaron Carter, uh, kwam regelmatig in de, in de, in de kliniek uh, om af te kicken. Dus ja, hij was een kindsterretje. Hij haalde ooit de 18 e plaats in de top 40. Uh, met uh, Crush on You. Dat was uh, in uh, ja, 1997. In 2000 had hij nog I Want Candy. En ja, en daarna was het eigenlijk een beetje afgelopen. In uh, 2019 probeerde de zangers zijn muzikale loopbaan opnieuw leven in te blazen. En ook ging hij op zijn tournee met Love. En uh, ja, door zijn verslaving en problemen gearresteerd worden. En zo is het niet echt meer een geluk. Dus ja. Uh, ja, hij is er niet meer. Hè. CFM Zandvoort, door met muziek. Leukere dingen op de radio. Want zie ik geen radio gekluisterd. Slecht nieuws, maar ook leuke dingen op de radio. DJ Fats met animus door het hier in de Nightwalk op CFM Zandvoort.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 DJ Mario Sanford and DJ Malzo on CFM's Nightwalk Main Stage. Both using Hanna K and uh, B. Rhythm of My Love. De Hyphen, Back and Zetapa remix. Daarvoor horen we Milk and Sugar. Samen met Barbara Tucker met My Loving. Dan in de Milk and Sugar Redub. Hier hem mijn antwoord, de Nightwalk. De Party Update, wat voor leuke feesten erom gaan op deze zaterdag. De dag na... <laughs> ja, Sint Maarten Dat was het gisteren. Het is vandaag 12 november. Zaterdag 12 november. En vanaf 11 uur ben je welkom in de, in de Escape in Amsterdam. Er is het wezenlijk feestje Brainwash. Het begint dus om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, check de website escape.nl En de line-up is in handen van onze eigen zandwoord Raimundo. Hij staat zelf achter de deks en hij heeft uitgenodigd Frederik Abbas en MC Janto en sexy Mr. S on sex. Dat is vanavond dus in de escape, het wekelijke feestje Brainwash. Als we doorlopen, dan komen we bij Club Air. Dat is vanavond Throwback Every Saturday. Dat begint om 11 uur en duurt tot 5 uur in de ochtend in Club Air. En voor meer informatie check uh, Throwback, afgekort thrwbck.nl of Air.nl. Dat is natuurlijk hip en RB. Dat is in, uh, in Club Air. Vanavond Throwback Every Saturday. En nog een wekelijks feestje is in de Melkweg. Het wekelijks feestje Encore. En het begint rond de klok van middernacht. Duurt tot 5 uur in de ochtend in de Melkweg. En dat is ook hip-hop en RB. voor meer informatie check de website EncoreAmsterdam.nl of Melkweg.nl. Met onder andere Ralbi Prime, John Wynn, Lee Mills en Washington. En het is hosted bij Nana. Vanavond dus in de Melkweg. Het wekelijks feestje Encore. En vanavond nog een leuk feestje. Begint uh, strakjes pas om 10 uur. Warface presents live for this. Begint om 10 uur vanavond, duurt tot 7 uur in de ochtend. In Avas Live. En voor midden van maart uh, voor meer informatie artofdance.nl of, uh, of uh, avaslive.nl. Met onder andere Warface, Disturb, Sub Zero Project, E-Force, Art Driver, Cryptsy, Bloodlust, Live Artifact en Live It. En nog veel meer. Dat vanavond dus Warface presents live for this in uh, Avas Live. Het uh, begint om 10 uur, duurt tot 7. 7 uur in de ochtend. En tot zo voor de party update. Terug naar de muziek hier op de radio. zand antwoord, The Nightwalk. Het nieuwe Audio Jacker met By My Side. Hoort de Backup Plan Extended Remix. Let's just get away tonight. We could run away this time. Even if we lose our minds. At least we'll say we took our chance on the ride. And the world. This is the Nightwalk Mainstage, Only on CFM CFM CFM Kiel, Kajet. Divine met A Be the Light. Weer werd het even tijd voor een iClock 10. Welke plaatsen zijn er erg populair? In de clubs, op de streams, op de radio en natuurlijk uh, op de festivals die... Uh, ja, de buitenfestivals zijn uh, een beetje voorbij. En nu zijn het de binnenfestivals. Hè. Deze week op 10. Brandwood in met Bring It Down. Op 9. Kim English. En Jacques met Moving All Around Jumping. Op 8. Elf Sister met Afraid to Feel. Ex-nummer 1 plaatje. Op 7. Bob Sinclair een remix van Fisher met World Hold on. Ook samen met Steve Edwards... Op zes, Interplanetary Criminal met Bota, oftewel Baddest of the well, of them all. Op vijf, de nieuwste plaat van Elf System met Hungry for Love. Op vier, Another en Able Balder met uh, Vertigo. Op drie deze week, Jamie Joes. in de Vintage Culture remix van My Paradise. En dat is natuurlijk een ex-nummer 1 plaatje die weken, nou, dikke maand en dan een maand op nummer 1 heeft gestaan. Deze week op 2, in Deep houwe, houwe klassieker in de remix van George uh, Medals. Met Last Night at DJ Save My Life, de medals... Uh, Smells More Ass Mix. En deze week op één, nog steeds op één. Tot Terry en Riverstar met This Is The Sound. Nou, die heb je al zo vaak gehoord. We gaan wat anders draaien. Jay Vegas met uh, een, een oude plaat in een nieuw jasje. Hypnotize, de 2021 Retouch. En die heeft hij vorig jaar uitgebracht. En dit jaar heeft hij weer opnieuw uitgebracht. Want hij is weer binnengekomen in die hitlijsten. Dus uh, Jay Vegas, nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Milo Ferreri met Breathe. En daarvoor horen we Jay Vegas met Good Old Days, de DJ Cohn en Mark Palacio remix. Lieve eerste uurtje zit er alweer bijna op. Die is getreurd zometeen het nieuws en weer. Dan is het tijd voor DJ Mauso met zijn Global House Vibes. En straks in het de derde uurt vliegen wij helemaal naar Italië. Bij de beste van de club zijn Italië met DJ Cavaschelli. We nog even muziek. Misschien zometeen Friendwood in. De nieuwe binnenkomen in de Nightwalk 10. Op nummer 10 is je binnengekomen met Bring It Down. Maar eerst hier 11 System. De nummer 5 uit de Nightwalk 10 met Hungry for Love. Ik zeg tot zometeen na de break.